1. vijf uur, het NOS-journaal, Gisela Thomassen. Goedemiddag, Italianen de straat op tegen Berlusconi. Protest in Vlaardingen tegen tunnel. En COA-personeel krijgt meldpunt onveiligheid. weerbuien, lokaal met veel neerslag, ook wat zon. Het is 13 graden aan zee. Er staat een vrij krachtig... En aan zee staat een vrij krachtige noordwestenwind. Vannacht is het koud, 1 tot 6 graden. Morgen wordt het regenachtig, maar wel iets zachter. Laten we Italië weer aan elkaar naaien. Dat is het motto van een demonstratie in Milaan tegen premier Berlusconi. Bas Mesters, bij de demonstranten daar in Milaan. Bas, wat bedoelen ze daarmee? Nou, ze bedoelen daarmee dat in de afgelopen twintig jaar. Italië eigenlijk in allerlei scheuren verscheurd is. Er eh, zijn breuklijnen scheuren tussen de jongeren en de ouderen. Tussen de. Eh, ik heb een beetje last van een echo, sorry. Ik ga gewoon door. Tussen jongeren en ouderen enerzijds. Vervolgens tussen Noord en Zuid natuurlijk. Tussen de regering en de burgers. Het zijn allemaal breuklijnen. En men zegt hier, we gaan het weer aan elkaar naaien. En men is hier vrij hoopvol op deze demonstratie die niet zo groot is. Ongeveer 7000 mensen maar. Maar waar wel heel veel intellectuelen de leiding nemen op dit moment. Mensen uit de journalistiek, mensen uit de wetenschap, uh, rechters... Dario Forlwaster, de Nobelprijswinnaar voor de literatuur. En ook in Rome en in Turijn wordt op dit moment... We, ver, we, we verliezen het contact met Basmesters. We proberen opnieuw te bellen. Het is dus even de vraag of dat lukt. We komen dan zo met hem terug. Er zijn ook uh, boze demonstranten in Nederland. In Vlaardingen hebben namelijk een paar honderd mensen geprotesteerd... tegen de aanleg van de Blankenburg-tunnel. Het kabinet heeft plannen om de tunnel aan te leggen... om de A20 met de A15 te verbinden. Volgens tegenstanders verdwijnt daardoor het laatste stukje groen... tussen Vlaardingen en Maasluis. Actiegroepen hebben ruim 20.000 handtekeningen verzameld. Om duidelijk te maken dat de tijd dringt voor het natuurgebied... luiden de demonstranten vanochtend om vijf voor twaalf een echte noodklok...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 In België en Frankrijk wordt op verschillende niveaus overlegd over de toekomst van de Dexia-bank. De Belgische regering wil het Belgische deel nationaliseren, maar er zijn nog veel obstakels. De gewesten en gemeenten hebben problemen met nationalisering door de federale overheid, omdat ze bang zijn dat ze blijven zitten met de slechte delen van de bank. Ook vrezen ze dat ze 1 miljard euro kwijtraken die ze hebben gestoken in de eerdere redding van Dexia. Ook tussen Frankrijk en België ligt de kwestie moeilijk. België zou 44 miljard terug willen die Frankrijk uit... Dexia Bank zou hebben gehaald om de eigen economie te ondersteunen. De Belgische regering wil dat de redding van Dexia België... voor opening van de beurzen rond is. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers krijgt een tijdelijk meldpunt voor werknemers die zich onveilig voelen. doel is dat medewerkers hun hart kunnen luchten over hun ervaringen binnen de organisatie. Het COA kwam vorige maand in het nieuws omdat er een schrikbewind zou zijn. Onder leiding van de inmiddels op non-actief gestelde bestuursvoorzitter Al Bayrak. De klachtenlijn blijft een maand open. Het is een initiatief van de ondernemingsraad. Om de anonimiteit van de bellers te waarborgen wordt de klachtenlijn verzorgd door een extern bureau. Dit is het NOS-journaal met Isolo Thomasen. We gaan nog even terug naar Bas Mesters in Milaan... bij de demonstratie tegen het bewind zeg maar, van premier Berlusconi. Bas, je was aan het vertellen dat er ook in Rome onder andere wordt gedemonstreerd. Ja, klopt. In Rome zijn veel ambtenaren aan het demonstreren. In Turijn zijn mensen tegen de maffia aan het demonstreren. En gisteren waren er 150.000 tot 200.000 jongeren aan het demonstreren... ...tegen de veranderingen in het onderwijs. Ze vinden dat het onderwijs wordt uitgekleed, Er wordt elke dag steeds meer uh, gedrukt tegen Berlusconi. De kerk begint ook kritiek uit te oefenen. En uh, Berlusconi zelf, die is uh, even vertrokken. Die is op vakantie, die is naar Poetin te gaan... ...om de verjaardag van Poetin te vieren. Alles heel geheim. Er was van tevoren niks van gemeld. En niemand weet precies waar dit. zit. Maar ze laten hier allemaal filmpjes zien van jonge meisjes die Poetin een verjaardagstaart zouden aanbieden in hele korte rokjes. Natuurlijk in korte rokjes. Basmesters in Milaan. De strijd om de Libische stad Seerte is nog altijd niet voorbij. Voor de tweede dag op reis zijn er hevige vuurgevechten... tussen strijders van de Nationale Overgangsraad... en aanhangers van de verdreven kolonel Gaddafi. Wordt vooral gestreden rond een conferentiecentrum... waar Gaddafi vaak toespraken hield. Zijn aanhangers hebben zich daar nu verschanst. Volgens de nieuwe machthebbers is onder hen ook Gaddafi's zoon Mutassim. De inname van Gaddafi's geboorteplaats Seerte is strategisch belangrijk. De nieuwe machthebbers zeggen dat ze de vrijheid voor heel Libië uitroepen zodra ze ook Seerte in handen hebben. De Haarlemse voetbalclub Young Boys heeft zijn bestuur weggestuurd. Reden is de politieinval van woensdagnacht in de kantine van Young Boys. Daar werd op dat moment een illegale pokeravond gehouden. In een vergadering kwamen de leden van de club tot dat besluit. Vertelt clubsecretaris Molenaar. Vandaag hebben wij als leden van de vereniging Young Boys besloten... om het tot vanmorgen huidige bestuur aanwezig te roiëren... en een nieuw interimbestuur aan te stellen... In verband met de illegale praktijken werden 18 mensen opgepakt... onder wie een bestuurslid van Young Boys en enkele voormalige leden van het bestuur... behalve van illegaal pokeren worden ze onder meer verdacht van henneptilt en witwassen. In Venraai in Noord-Limburg heeft de brandweer de brand in een loods met aardappelen onder controle. Het vuur brak rond 11 uur uit in het pand dat op een industrieterrein langs de A73 staat...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 Het schip dat vannacht vastliep op de Westerschelde is weer vlot getrokken. Zeven sleepboten trokken de Repubblica Argentina los uit het nauw van bad, vlak voor het hoogwater werd. Het schip wordt nu in Vlissingen onderzocht op schade. Het vrachtschip is geladen met auto's en is onderweg naar Dakar in Senegal. Als alles in orde is, kan het zijn weg vervolgen. Het schip kwam vannacht vast te zitten na een motorstoring. De overpunten van het nieuws. In Milaan en ook in andere steden wordt gedemonstreerd tegen premier Berlusconi. Het centraal orgaan opvang asielzoekers krijgt een tijdelijk meldpunt voor werknemers die zich onveilig voelen. En in België en Frankrijk wordt op verschillende niveaus overlegd over de toekomst van de Dexia-bank. Er is verkeersinformatie bij de ANBB John Hoka. We willen op de ringweg Amsterdam, de A10 Zuid. En daar staat er een ongeluk tussen knop het Amstel en Duivendrecht. 2 kilometer. Bij Duivendrecht zijn twee rijstoken dicht. En met de verkeersinformatie komt het om 7 over vijf. En einde aan dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen het vervolg van Langste Lijn.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 U bent weer terug bij Langs de Lijn. We gaan tot zes uh, uur praten over wat er allemaal is gebeurd in de afgelopen sportweek. En dat doen we met Joop Albeda, Willem Vissers en Tom Boot. Laten we het kas er eens bij pakken. Het internationale sporttribunaal maakte bekend dat de sporters... die een dopingstraf van minimaal een half jaar hebben gekregen... niet ook nog eens door het IOC van de eerstvolgende Spelen mogen worden geweerd. En hierdoor maken Jury van Gelder en Gregory Sedok plotseling weer kansen... op deelname aan de Olympische Spelen van volgend jaar in Londen. Van Gelder is uiteraard blij.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 Nou, ik vind, ik vind het van wijsheid getuigen als je gewoon met elkaar met twee organisaties... Hein, dus een uh, landelijke organisatie die een schorsing oplegt voor een bepaalde duur... en het IOC heeft daar een andere strafmaat voor. Daar kom je niet uit. Dan ga je naar een tribunal en zegt van... wij komen niet uit, kunt u daar een oordeel over vellen? En wij houden ons, wij respecteren de uitkomst. En dat gebeurt nu, dus dat is voor mij het prima. Ja, Willem? Ik sluit me daarbij aan. Ik vind het alleen raar dat er dus uh, verschillende straffen zijn. ja. En als je dat allemaal hetzelfde doet, dan heb je dat hele kast niet nodig. Ja, precies. Hoe? In dit wat, geval. Ik neem aan dat jij dat ook vreemd vindt, Joop. Ja, dat is, dat is een... Er is, ja, het is ook wel weer begrijpelijk als je gewoon een landelijke organisatie... en een hm. sporter komt in aanmerking met een dopinggeval. Dat je niet zoekt naar de hoogste straf. Die je maar kunt bedenken. Maar dat je voor je sporter opkomt en naar de laagste straf streeft. En vervolgens komt het IOC ja. met een hogere straf. En je zou dat in Europa kunnen zeggen. Brussel heeft iets bedacht als je... 30 kilometer te hoog rijden ben je voor je leven je, je rijbewijs kwijt... in Nederland voor een jaar. Ja. En vervolgens zeggen we, nou dan ben je het voor het leven kwijt. Nee, dan mag je niet meer in België rijden, maar <lacht> dat snappen we dus niet. Dus dit, wat dit gaat opleveren is inderdaad wat uh, Jacques Rogge ogenblikkelijk zegt. Dan gaan we na 2012 en 2013 het WADA-reglement opnieuw herschrijven. En dan gaan we kijken of deze regel erin kan komen... want dan is het namelijk geldig voor de hele wereld. Ja. Ja, Tom? Nou, dat laatste ben ik het volkomen mee eens. Maak maar één regel geldig voor de hele wereld. En dan is het in ieder geval duidelijk. Dan kan je het onrechtvaardig vinden of niet. Maar het is voor iedereen duidelijk. En daar, daar gaat het IOC nu naartoe. Nou, het is natuurlijk te krankzinnig voor woorden dat nu nog een land. Dus dat is net andersom wat Joop zegt. De Engelse Olympisch Comité, Miller en dergelijke, verbiedt. En ook de wielrenners van Italië. Uh, van Italië wordt verboden. Dus dat is eigenlijk net andersom. Die mogen er niet gaan. Nou, dat ja. is onrechtvaardig. Hè, twee keer voor hetzelfde vergrijp uh, gestraft, daar ben je meteen vanaf dan. Ja, want, want hoe zit dat? Uh, de Engelsen zeggen het zal best die uitspraak, maar daar storen we ons niet aan. Uh, en dat zegt ook het, uh, Italiaans, de Italiaanse wielerbond. Kan dat? Ja, tot nu. dat kan nog steeds, omdat een, uh, de... De landelijke organisatie, of de, de, de bonden van eigen land... zijn natuurlijk altijd de baas over hun eigen territorium. En die kunnen gewoon zeggen... van nou wij willen bij wijze van spreken in Londen de clean games hebben. Dus alles wat gewoon met doping te maken heeft gehad... gaat gewoon niet meedoen. En Italië heeft uh, de afgelopen jaren bij de koning ook een, een behoorlijke koerswijziging doorgemaakt. En die hebben nu een, no een zero tolerance beleid. Dus wij doen dat niet. Dus die kiezen voor de zwaarste straf. Ja, maar het lijkt mij... Um, als maar sporter ik ben... zou ik er niet graag onder willen vallen. Nee. Nou ja, is als je daar onder helemaal van valt, gek uh, wat dan? Kun je dan nog iets? Nee, als KAS is het hoogste orgaan. Dus als het KAS zegt dat de, een, een bond of een internationale federatie dat mag doen... dan zou je nog naar de burgerrechter kunnen gaan. Maar de burgerrechter zal in 90, 99% van de gevallen zeggen... daar branden we onze vingers niet aan, want dat is, dat is de zaak van de, van de sportorganisatie. Precies, maar nu blijft het dus nou, niet gelijk... Nee, de strafmaat is dus nog steeds niet gelijk. Is nog steeds niet gelijk. Nou, mag ik aan Joop wat vragen? Bij ja, het uh, wielrennen komt dat door, kennen we. En die is, laten we zeggen, laag gestraft onder druk van de publieke opinie door de Wielerbond van de Zwaanse Wielerbond. Maar in andere sporten, bijvoorbeeld zwemmen, dacht ik dat de FINA het overkoepelende orgaan de straf gaf. En, dus dat is ook al heel verschillend met ja. de verschillende... Uh... Ja, bij de ene sport, en dat, dat is dus uh, het recht van een soms van een FINA die de zwaarste straf oplegt, ja. waar iedereen dan mee akkoord gaat. Ja. En soms zeggen de bonden van nee, wij geven een bepaalde straf, maar de landelijke bond heeft ook het recht om haar eigen straf uit te spreken. En dan kom je dus in die, in die, eigenlijk in die spagaten zitten, want er zijn twee straffen uitgesproken, je wordt dus niet dubbel gestraft want het gaat voor hetzelfde vergrijp de ene straf, strafmaat is groter ja. dan de andere strafmaat en daar ligt de discussie. Ja. Het is alleen te ingewikkeld. Zoals het is veel dingen in het leven is het te ingewikkeld. <laughs> ja. Zie ja, ook voor ons. Ik bedoel, het is allemaal. Ik probeer we daar eraan. eens een keer één uh, wat, wat, ding van te maken. Laten ja. we kijken naar uh, Sadok en uh, Van Gelder. Uh, ook even voor de duidelijkheid. Hè. Uh, dat zijn twee verschi totaal verschillende ja. zaken. Uh, zijn niet met elkaar te vergelijken. Maar ze mogen in ieder geval wel nu allebei, als ze zich plaatsen... Uh, deelnemen aan de Olympische Spelen. Um, hoe belangrijk is dat voor, voor de carrières van allebei... Nou ja, wat ook al zegt, het kunnen mijn derde speler worden. En misschien ook als zijn laatste, want ik weet niet precies hoe oud hij is. Maar hij zal dan toch uh, rond de 30 zijn, minimaal. En, en voor een is dat al vrij oud. Dus uh, uh, dat worden zijn laatste spelen dan. En van, van Gelder waarschijnlijk ook. Ja. Ik bedoel, en van Gelder heeft natuurlijk toch wat goed te maken. Zijn dus imago in Nederland, is toch uh, de laatste jaren bezoedeld. Hoe je het ook kwent of keert. En of hij nou alleen een sociale gebruiker van cocaïne was... of hij was een, een, een, een, een, een, een zeer verslaafd uh, aan... Verslaafd, ja. verslaafd aan. Dat, dat, daar wil ik dan nog even vanaf zijn. Goed, hij heeft in een kliniek gezeten... dus hij zal in zoverre toch wel redelijk verslaafd zijn geweest. Maar uh, ja, het is, het, het is voor hem de laatste kans. Het is de laatste spelen en uh, uh, ja goed, gaan er maar aan staan. Hij, hij is toch teruggeworpen de laatste jaren. Hij is niet meer zo goed als een paar jaar geleden. Nee, Edwin Cornelissen in uh, Tokio. Edwin, ben je daar? Ja, hallo. Ja, oh, ja, jij, lu jij luistert uh, met ons mee. Wat, wat mogen we verwachten van Juri uh, van Gelder? Ja, nou ja, dat hij in ieder geval een poging gaat doen om het podium te halen. Het is inderdaad, wat Willem zegt, niet meer een zekerheid dat dat zo is. Een paar jaar geleden was dat wel zo. Dat je, dat je zeker wist dat Jury van Gelder op het podium zou eindigen. Maar ja, in een jury -sport als turnen werkt dat nou eenmaal zo dat als je er een tijdje uit bent geweest. En ook als je naam bezoedeld is. Dat je je plek weer moet verdienen hè, bij zo'n jury. Je moet het echt weer afdwingen. En daar bokst Van Gelder momenteel een beetje tegenaan. Het is overigens niet zo dat Londen echt zijn laatste kunstje zal worden. Ja, hij Stadium aangegeven dat hij door wil gaan tot Rio de Janeiro. Sterker nog, hij heeft denk ik een tijd lang gedacht dat uh, Londen überhaupt niet in vragen kwam. Uh, dus in dat opzicht is die uitspraak van het Kast voor hem alleen maar een enorme meevaller. Ja, kun, jij, jij ziet hem zo de laatste dagen wat. Uh... Kun je zien dat hij uh, gemotiveerder is, dat hij, dat hij blij is? Kun je dat aan hem zien, aan hem ja, merken? Ja, die blijdschap kon je er wel aan afzien. Het was heel grappig eigenlijk, want de dag voor uh, dat die uitspraak kwam, toen had ik een gesprek met hem. En toen uh, benadrukte hij keer op keer van ja, ach, dat, uh, weet je, ik laat me niet afleiden door die uitspraak en uh, ik moet hier mijn ding doen en uh, ik moet gewoon uh, presteren op dit WK en het gaat om, om die prestatie. Uh, maar je merkte toen die uitspraak er was dat hij toch wel een enorme big smile door de trainingshal uh, liep. En uh, ja, dat, dat hij dat toch wel zag als een soort van strohan natuurlijk. Ja, moet je nagaan, als jij toch de hele tijd in je hoofd bezig bent geweest van ja, ik ga die speler van Londen niet meer halen. En je krijgt toch ineens de mogelijkheid om er toch wellicht naartoe te gaan, dan, uh, dan is dat heel mooi. Maar ik moet er natuurlijk aan toevoegen, wat we daarnet ook al zeiden. Hij moet het nog wel doen, dat kwalificeren. Ja. Ik denk dat dat misschien nog wel de grootste horde is voor hem. Ja, ik wou zeggen, want zo simpel is dat niet hè? Nee, hij moet op het podium eindigen. En ja, het deelnemersveld op dit WK is echt ontzettend sterk. En dat merk je niet alleen op de ringen, maar eigenlijk op alle toestellen. Het wordt ook voor Epke Zonderland bijvoorbeeld Bepaalt geen zekerheid dat hij het podium haalt. Er zijn heel veel concurrenten en kapers op de kust. Dus uh, ja, daar, daar loopt Jury van Gelder tegen aan. Uh, die Yibing Chen, de Chinees die hem al een aantal keren heeft dwars gezeten. Onder meer op het vorige kwalificatie WK in Stuttgart in 2007. Nou, die is ook weer van de partij. En ik heb al theorieën gehoord dat uh, die Chinees hier niet eens hun beste meerkampers inzetten... maar met name hun beste specialisten op een toestel. En de enige reden daarvan zou zijn om de specialisten uit andere landen... zoals Jury van Gelder van het podium te stoten... Ja. zodat die maar niet naar de spelen kunnen. Goed, dus hm. nog wat werk aan de winkel dus. Uh, de Nederlandse turners hebben wij vandaag ook gemeld... zijn zeker van het Olympisch kwalificatietoernooi in Londen. Dat, dat was ook de missie, hè? Wat zijn de ja. mogelijkheden voor deze ploeg, Edwin? Nou ja, die mogelijkheden die zijn er wel. Ze hebben eigenlijk gisteren een, een, een, een tamelijk slechte wedstrijd in de kwalificatie afgewerkt. Er zaten flink wat fouten in. Twee keren op de brug, twee vallen van de balk. Dus ze hebben behoorlijk wat punten laten liggen. En dat leidde er zelfs toe dat ja, die turnsters dus begonnen te twijfelen. En de coach ook of de top 16 wat nodig was om deel te nemen aan dat Olympisch Test Event, of dat nog wel haalbaar was... Nou, uiteindelijk zijn ze dus als dertiende geëindigd en dat is dan op zich uh, oké, okay, dan, dan mag je meedoen. En dat zegt ook wel wat over hoe je dan ongeveer in dat veld ligt en dat biedt dan wel weer perspectieven. Want het zal bij dat test-event zo zijn, daar doen acht ploegen aan mee, de beste vier ploegen. Die, uh, die mogen dan uiteindelijk ook mee gaan doen aan de Spelen als team hè? en dat is dus ook de missie van die Oranje Vrouwen. Nou ja, als je nu dertiende wordt met die fouten... dan is het stapje naar positie 12 uh, uh, natuurlijk wel te maken. Maar goed, uh, er moet wel hard aan gewerkt gaan worden. Want ja, die fouten, dat, dat zag er toch niet zo goed uit. Nee. Van wie verwacht jij het nog het meest de komende week? Um, mannen en vrouwen, doe je ja? dan? Ja, nou ja, daar kom je uiteraard bij Epke Zonderland uit. Uh, ja, bij Epke Zonderland heb ik altijd het idee dat, dat alles gewoon goed op de rail staat. Uh, dat hij zich ook niet laat, uh, laat terugwerpen door, uh, door tegenslagen. Uh, hij heeft nu ook wel weer een blessure gehad in de aanloop naar het uh, WK. Maar dat heeft hij bijvoorbeeld vorig jaar ook gehaald. En dan pakt hij toch weer een zilveren medaille. Dus dat is iemand die ontzettend goed kan focussen. En uh, ja, die, die, die gewoon zich niet laat afleiden... Door, uh, door tegenslagen... of door dingen die buiten de sport omgebeuren. Wordt om heel, uh, heel geconcentreerd en gefocust. Hij heeft eigenlijk twee uh, toestellen waar hij uh, het uh, heel goed op kan doen. En dat is op Brug uh, en uh, op Rekstok natuurlijk. Op Brug liet hij in Berlijn op het EK, eerder in het voorjaar al zien, uh, dat hij goed was door een zilveren medaille te pakken. Dat was eigenlijk een, uh, een ontzettend goede prestatie. En Rekstok werd hij daarvoor het eerste Europees kampioen. Ja, het mondiale veld is natuurlijk wel wat anders. Dus uh, ik denk dat hij in dit geval bij Brug blij is als hij in de finale staat. Maar bij Rekstok ja, zal hij toch natuurlijk gaan, uh, gaan, gaan echt gaan voor een, uh, voor een uh, podiumplaats. En daarmee ook ...olympische kwalificatie, want dat is de eis, hè. Ja. Podiumplaats is olympische kwalificatie. Je moet er daarbij trouwens nog twee toestellen extra turnen. Dat is wel een soort van extra eis van, het, van de internationale turnbond. Dus uh, daar moet je ook nog een bepaalde score ophalen. Maar dat is allemaal wel haalbaar. Maar ik denk dat het voor Epke Zonderland best mogelijk is om uh, dat podium te halen. Als hij uh, in ieder geval foutloos blijft, netjes turnt en uh, ja, in, het finale, in de finale het beste laat zien wat hij in zich heeft. Hij vond het ook zo grappig, want hij zei deze week dat hij zo blij was dat het WK niet in eigen land was. Dat geeft eigenlijk nog meer die druk, hè? Die hij nu de, ja, niet ja, heeft. Ja, ja, je kan er eigenlijk op twee manieren tegenaan kijken, want ik hoorde uh, vandaag toevallig de dames zeggen, of de coach van de dames zeggen, dat uh, uh, de dames die misten eigenlijk een beetje de scheer van dat WK in eigen land. Uh, die oh. hadden het idee dat ze juist daardoor boven zichzelf konden uitstijgen, zoals dat vorig jaar gebeurde. Maar ik kan me voorstellen met Epke en met alles wat er om hem heen gebeurt en iedereen die wil wat van hem weten en uh, ja, het is toch een soort van boegbeeld van de turner natuurlijk geworden, dat hij uh, dat wel lekker vindt, de relatieve rust van Tokio. Ja. Oké, okay, dankjewel. Mag, mag, oh, oh, stop, stop. Ed, Edwin, stop Edwin, Edwin, mag ik nog even wat aan je vragen? Ik las ja, in de krant vanochtend ja. dat die vrouwen uh, conform de nieuwe richtlijnen altijd een brede glimlach moesten hebben. Hoe moet ik dat? Ja. Of uitstraling moesten hebben? Hoe moet ik dat ja, verstaan? Daar heb heel veel op gelegd, ja. ja. En wat, wat uh, ja, ik weet niet, heb je de beelden gezien van de wedstrijd? Ja, precies. Het wel. was uh, ja, ik vind het persoonlijk een beetje potsierlijk als je ze zo op ziet komen ja. met die brede armgebaren en dan in ja. een soort van uh, een soort van mars. Het, het doet mij een beetje aan een soort van keurkorps denken. Ja. Maar uh, ja, het verhaal daarbij is. Uh, dat je dan ten eerste ten, ten opzichte van je tegenstanders uitstraalt, uh, ja wat van macht of eenheid. En uh, ja, ze denken, neem ik aan, dat het ook op juryleden wel uh, zijn invloed heeft. Want ja, dat zijn vaak toch van die, van die subjectieve factoren die meespelen in een sport als deze. Maar uh, ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik een hoop reacties om me heen heb gehoord. Ja. Uh, uh, ook van, van turners, uh, die het allemaal wel een beetje too much vonden, die, die opkomst en die presentatie van die oranje vrouw. Ja, heb, heb het Hebben jullie het gezien? Ja. Het was. Ja. Uh, ja. ja, wat moeten we daarvoor zeggen? Synchroons <laughs> remmen. Ja, nee, bij Joop deed het een heel klein beetje na wat ze gisteren deden. Ja. Dat was grappig om te zien. Maar, maar de opdracht kwam van de KNGV of van uh, trainers? Uh, ja, nou eerder van de trainers hoor. Ja. Het is zo. Um, ze zijn heel erg bezig geweest met, uh, met presentatie. Ik ben toevallig laatst ook bij een training van ze geweest. En uh, daar werd niet op techniek getraind. Dat was het slot van de training. Ik heb niet de hele training gezien. Maar er werd niet op techniek getraind. Daar was een, een coach, dat was een choreograaf. Dat is een man die ook uh, op, op West End in Londen in musicals heeft gespeeld. Zo. Dus een beetje een artistieke achtergrond. En uh, die gaf ze steeds aan welke emoties ze moesten uitbeelden. Dan moesten ze weer boos zijn en dan, dan weer verdrietig en dan oh. weer blij. Dus uh, ja, het wordt een soort van toneelspelen. zou je denken. Ja, maar meenken, nu, maar nu bijvoorbeeld ook, ja. Wat zei je? Maar nu ga ik ook begrijpen waarom ze zo'n matige prestatie hebben geleverd. Ja, ja ga je als denken. Nou, je, je moet ja. niet denken dat ze, dat ze weinig op uh, techniek hebben getraind. Want ze hebben ontzettend veel tijd en uh, energie gestoken... in het uitbreiden ook van hun programma's de afgelopen periode. Maar ze hebben uh, presentatie en uitstraling wel heel hoog in het vaandel staan. En ja, je kan je afvragen of dat nou echt zo belangrijk is. Maar uh, ja, dat, dat, dat krijg je nooit hard. Kijk, het ene land uh, doet het, Amerika bijvoorbeeld, die heeft dat heel erg, dat ze zo opkomen en, en, ja. en dat ze inderdaad ook alles in ja. de pas doen en zo. En uh, Australië ook. En ja, dat zijn landen die natuurlijk hun sporen ook wel hebben verdiend in het turnen. Maar ja, het begint toch allemaal met de techniek en de uitvoering. Ja, ik hoop inderdaad dat die ik presentatie geen invloed uh, heeft. Ik wacht dat te heeft. betwijfelen. Het begint met de techniek. Het begint met jurysporten, ook aan ja. performance. En datgene wat je laat zien. En jij. Uh, Willem, jij zei zo net ook over uh, het probleem van, van Jury. Dat is zijn imago en zijn mm -hmm. presentatie, wat er allemaal gebeurt. Dus in jurysporten kijken mensen naar zoveel zaken ja. die er niets mee te maken hebben. Dat ik mij voor kan stellen dat het bond zegt. Van nou, laten we dat in ieder geval dat onderdeel ook doen. Ik vind dat een kwestie van zorgvuldigheid. Ja. Al het enige wat je hebt, de eerste keer dat je dat ziet en dat de groep dat doet, die dat niet gewend is, dan komt dat geforceerd over, omdat het nog niet natuurlijk gedrag is. Maar we zijn vaak jaloers op, uh, ja, op Katharina landen. Biet, Katharina Wiet, ja. die stond natuurlijk al met 1-0 e voor, om het zomaar even te zeggen, als het ijs opkwam. Ja. ja. Dat was natuurlijk een diva. Nou ja, ja en, goed, ik heb mijn je eigen volleybalteam meegemaakt. Dat is mee vervolen, dat als, het als al een het dames hè? Nee, maar goed, Marilyn Red en Nadia Combination, dat waren toch uh, mensen met veel ja. uitstraling. En die, die hadden toch al... ik die, die denk dat er toch zeker meestal is. Het moet alleen niet onnatuurlijk worden. Ja, die hadden een ja. natuurlijke uitstraling. Ja. En een <Milan> <gwiście> uitstraling. En een onnatuurlijke uitstraling zal je er tegen werken, ook in een jury zoeken. Als je het leert, ben je in de eerste instantie... Ja. een beetje bewust daarmee bezig. En dat komt heel onnatuurlijk over. Ja, maar wat ik zelf ook altijd gevoeld heb... ik zie het nu met het Nederlands voetbalelftal... en met mijn eigen volleybalteam... Toen wij goed waren, dan zeiden, de buiten, dan zeiden de tegenstander: daar staat een team. En wat, wat, welke ingrediënten zijn dat nou eigenlijk? Dat is eigenlijk al bijna voorstaan toen wij nog niet eens gespeeld hebben. Ja. Dat zijn een paar ongrijpbare dingen, maar je voelt het ogenblikkelijk. Daar staat iets. En als je daaraan toevoegt: een perfecte uitvoering van de techniek. Dan, is dat een, dan wordt dat een bonus, want dan ziet het totaal er beter ja. uit. Maar jij zegt, Joop, dat het gewoon heel professioneel is van uh, de Turnbond... om daar wel mee bezig het te zou, zijn. Het zou niet goed zijn als je weet dat een aantal juryleden daarvoor... beïnvloedbaar zijn om dat onderdeel gewoon achterwege te laten. Nee, dat ja, het maar... nu bewust een beetje, nog een beetje geforceerd overkomt. Ja. Logisch dat wij als Nederland daar kritisch op zijn, want dat vinden we onnatuurlijk. Als ja. er klompen opkomen, hebben we ook het idee dat het niet helemaal ja. klopt. Maar Joop, als het onnatuurlijk lijkt nu nog, ja? omdat het begin is... dan had je het niet moeten doen. Ja, dan... Je doet het pas als het natuurlijk. Ja, lijkt. In, ja. in iedere sport moet je gebruik maken van de natuurlijke... de volleyballers, ik ben veel met ze meegereisd vroeger... als die tegen Japan moesten spelen. Die waren allemaal 10 centimeter kleiner, dan die Japanners. En dan gingen ze al op zo'n manier kijken... even door het net, voor de wedstrijd met een handje geven. Stond al 3-0. Ja. Ja. Dan hadden ze al gewonnen. En dat geldt bij turnen natuurlijk ook. En als jij een mooie meid bent, dan moet je daarvan profiteren. Als je dat niet doet, dan heb je het niet begrepen. En dan lach je een keer mooi. En dan zegt hij, dan je jury een tiende meer. En dan word je misschien net olympisch kampioen. Ja, het is misschien oneerlijk, maar zo gaat het wel. Ja, daar, gaan we het wel. daar kunnen we nog anderhalf uur mee vullen. Over jury sporten. En of dat dan eerlijk is dat daarna wordt gekeken. Hè? Naar die presentatie. Nou, maar, maar, of het nou kunstrijden is, alles jury ja. Ze worden netjes opgemaakt. Het haar zit fantastisch. Ja. Er worden dingen gedaan je zegt. oh zo zie ik ze nooit over straat lopen. Nee, over straat zijn ze ook geen turnsters. In die turnomgeving zijn bepaalde eisen. En je bent een in mijn ogen een amateur als je het hoogste nastreeft... en een aantal factoren gewoon achterwege laat. Hoe doen ze dat bij de mannen dan, Edwin? Nou, dus zie ik ze niet met make-up. <lacht> euh, nou ja, ja, weet je, bij de mannen is het een heel ander, uh, heel ander verhaal. Hè? Die mannen, ja, ze gaan morgen dan wel voor een teamprestatie. Ja. Maar uh, ja, de afgelopen jaren is het toch natuurlijk wel steeds zo geweest dat het uh, vooral op, uh, op de individuen is, uh, is gericht. Uh, en ik heb wel het gevoel trouwens, dat moet ik wel zeggen, dat uh, de chemie binnen een ploeg, uh, die zie je bij de vrouwen wel heel sterk. Er heerst echt een hele sterke teamgeest. Ze doen veel dingen samen en ook in de voorbereiding hebben ze dat, uh, hebben ze dat heel veel gedaan. Ik ben toevallig nog een keer bij een co-cursus geweest die ze bijvoorbeeld hebben, maar puur bewijs van teambuilding. Uh, en die mannen, ja, dat blijft toch altijd een beetje versnipperd. Je hebt een kamp in Heerenveen zitten, en je hebt een kamp in het bos zitten. En dat wordt nooit in eenheid. En dat gevoel heb je wel altijd als je ze bezig ziet. Het zijn allemaal kampjes. Maar ja, de andere kant is natuurlijk wel dat we op dit moment vooral bij de mannen uitblinken in, in de specialisten. Dus Epke, Zonderland, en, en, en nee, Jeffrey Wammers natuurlijk, en, en Juri van Gelder. En dat die vooral hun eigen ding... Uh, moeten doen, maar het is wel lekker als je een teamprestatie wil neerzetten, dat er wel een soort van gevoel voor uh, samenhorigheid is. Ja, nou duidelijk. Dankjewel Edwin en uh, volgens mij, je moet gewoon naar bed. Hoe laat ja, is het, het is bij tijd, jou? Ja, het is hartstikke <laughs> laat. Half twee. Okay. <laughs> tijd om te slapen. Dag Edwin, dankjewel. Hoi Dion. Wij uh, gaan een ander onderwerp aansnijden en uh, dat is Avital Selinger. Want uh, Avital Selinger stopt als bondscoach van de Nederlandse volleybalsters, de volleybalbond. En Selinger nam het besluit in goed overleg. Selinger uh, had wel door dat hij op de schopstoel zat. In eerste instantie uh, ben je verrast, maar ik, ik, ik heb het meteen uh, kunnen omschakelen en ik wist waar het om, over ging. Want eigenlijk nou, als uh, topcoach of als je topsport beoefent, dan neem je de, dat altijd een beetje mee. Zeker als je weet dat je in de kwartfinale van Italië hebt verloren. Ja, in de kwartfinale verloren van Italië. De, zou dat, is dat de hoofdreden geweest, Joopalpada? We hebben in dit toernooi verloren van Italië en Rusland. En ik denk dat er heel weinig mensen zijn die dachten dat we die, een van die twee wedstrijden of ja. beide wedstrijden zouden winnen. Dus, um... is, is dit, snap je zijn vertrek? Snap je dat? Nee, ik kan het ik kan niet beoordelen omdat ik er niet dicht genoeg bij zit. Nee. En ik wel weet hoe, hoe uh, bij wijze van spreken, uh, terminals, hoeveel energie is er nog? Soms is het chemie tussen spelers en, en, en, kan, en de, uh, daar is het belang van, maakt een coach spelers en team nog beter. Daar hebben de coaches en de, en de spelers nog steeds absoluut vertrouwen in. Maar soms heb je ook iets dat er iets van energie misschien niet meer is of dat er bepaalde steun niet meer is. Um, ik vond ze niet slecht spelen. Ik vond ze ook niet bijzonder goed spelen. Um, ze zijn wel, we zijn wel afgegleden op de wereldranglijst... maar dat heeft ook te maken met sommige toernooien die we niet gehaald hebben. Um, ja, en de bond heeft besloten om hun moverende redenen om nu te stoppen. Ja, zou je niet eerder denken dat hij gewoon het traject... naar eventueel de Olympische Spelen mag afmaken? Ja, maar dat... Ja... Ja, je moet, eigenlijk moet je mij de vraag niet stellen. Ik weet wel wat van volleybal. Maar ik ben niet meer betrokken bij de bond. En zeker niet bij de inhoud of de motivatie van het ontslag van Avital. Dus het enige wat ik kan zien. Wat zijn de resultaten van wedstrijden? Zijn dat te verwachte resultaten? Dan zeg ik, ja, dat, die resultaten waren verwacht. Als ik zie wat er speelt. Mm -hmm. Wat mij het meest uh, dwars heeft gezet. Maar het zit ook bij de mannenlijn. Is dat er speel, en we hadden het net over het voetbal. Er zijn spelers en speelsters die niet uit willen komen voor het nationaal team. Dat is voor mij rood alarm. Dat is het allerergste wat je kan overkomen. Dat is datgene wat ook niet mag gebeuren. En dat zien we bijvoorbeeld in het Nederlands voetbalteam niet. Waarom? Iedereen wil op dat podium staan. Bij dat team. Hard mm -hmm. trainen, blessures, alles erbij. En dat zie ik dus bij het Nederlands uh, dames en met heren volleybalteam niet. En dat ligt aan... Ja, dat zijn regels van de bond zelf. En dat is de leiding. Ja. Ook de bondscoach. Ja, dat moet je dus gewoon zeggen. Als er iemand rondloopt die bij wijze van spreken een bijdrage kan leveren aan... Aan, de, aan een van de grotere sporten, dan moet de deur altijd openstaan voor de beste oh. spelers. Dat is een taak van een bondscoach. Hoe moeilijk dat soms ook is, omdat wij het ons niet kunnen permitteren in een, zeggen, een kleine populatie. om als we de wereldtop aan willen vallen, om de beste. Je moet er gewoon veel maken. Ik voel me altijd af: moet daar niet iemand bij bij Avital? Heb ik me altijd afgevraagd. Iemand die een ander karakter heeft. Want jij kent hem, Joop. E, ja. Even, even ja. kort zijn karakter. Um, het, is, het is een soldaat van Oranje. Het is uh, in integriteit van Avital naar volleybal. Daar is, kan niemand iets over zeggen. De intenties, zijn agenda voor volleybal zijn ook 100% helder. Er is dus maar één agenda. Er zit niet een agenda onder. Wat je politiek nog wel eens ziet: dat je mm -hmm. denkt van je zegt iets waar je het niet mee eens bent. Um, en het enige wat ontbreekt is de laatste tijd: zijn de resultaten. Punt. Ja. Ja, ik en kan me, ik, en ik, topsport ik, gaat over resultaten. Kun je zeggen, er moet iemand bij, maar Avital moet ook mensen om zich heen ja. willen hebben. En hij heeft de ruimte gekregen, althans dat is in mijn tijd zeker geweest, om die ah. mensen te kiezen die hij graag wil hebben. Dus dan ligt het eraan welke mensen hij kiest. Dan kun je zeggen, van, want jouw vraag suggereert, hij had andere mensen om zich heen moeten nou, hebben. Nou ja, ik, ik heb, ik heb uh, topsport geleerd van volleybal. He, ik ben met het mannenteam geweest, Ik ben met het vrouwenteam geweest. En Avital was speler in dat team. Begin jaren negentig. Uh, Nederlands team, mannenteam. Dat was nog voor, uh, voor Joop kwam. Um, dan was Avital, dan zat je in Japan. Ergens op een kamertje. En dan s'avonds, tok, tok, tok. Werd op de deur geklopt. Avital. Die wilde wel eens met iemand anders praten dan, uh, uh, dan met Sootsma. Of met wie dan ook. En dan kwam hij met mij op de kamer. En dan, dan is het... Hij zuigt je zo leeg. He, dat deed zijn vader ook. En het is... Het is uh, zo gepassioneerd. En het is zo fanatiek. En het is, wat Joop ook zegt, zijn commitment naar de sport is zo ongelooflijk groot. Het liefst zou hij negen uur per dag trainen. Als dat zou kunnen, zou hij het liefst negen uur per dag trainen. En hij vraagt zo verschrikkelijk veel van je, dat er misschien eens iemand anders een, voor een kwinkslag moet moeten zorgen. Mm -hmm. Want het is ook, sport is ook gewoon, je moet het ook leuk blijven vinden. En ik had wel eens het gevoel dat hij heel erg argwanend is. Die. Uh, niet gauw dat die mensen, uh, zeker van die er iets buiten staan, hij heeft mij ook wel eens dingen verweten die, die, die ik helemaal niet gedaan kon hebben. He, dan was ik mee als enige. Dus ik raapte ochtends ook de ballen op. Ik zat aan het ontbijten met de jongens. En, en dan verweet hij mij dingen die ik helemaal niet gedaan kon hebben. En dan dacht ik wel van... Uh, gaat het wel goed? Mm -hmm. Ik bedoel, gaat het wel goed met jou? Gaat het wel goed met... En ik kijk dan als relatieve buitenstaander. Ik ben geen topsporter. Ik ben een journalist. Ik observeer... En dan vond ik toch dat het uh, soms te ver ging. En die spelers werden ook soms gek van. En Blanchet en, en andere spelers. Die werden soms helemaal gek van Avital Zelinger. Omdat hij niets anders meer wist dan volleybal. En niets anders wist dan... Hij kon een set-up in de derde set. Die kon nog, tot ondetail kon hij die uittekenen. En als hij je had gevraagd... Van, ken je ook nog de set-up uit de vorige set? Had hij ze allemaal kunnen uittekenen. En dat is natuurlijk geweldig en goed en mooi. Maar misschien moet er heel af en toe iemand bij... die iets relativeert, die... die, die uh, die die meiden op een andere manier aanpakt. Ik weet het niet. Maar, maar Willem, gevoel, is dat nog ik... steeds zo? Ja, of of is er, is er wel wat veranderd? veranderd. Hij is al wel... Kijk, ik praat nu over bijna twintig jaar geleden. Mm -hmm. Dus hij is, hij is coach geworden. Van de speler is hij coach geworden. Hij is... Natuurlijk is hij veranderd en heeft hij geleerd. En heeft die... Maar ik weet het niet. Ik zit er dus niet dicht genoeg bij. Ik kijk alleen maar naar zijn karakter. Wat ik een beetje denk te kennen. En, en dat misschien... een klein element miste, wat ook belangrijk is. Ja, jullie gaan er al vanuit dat hij terecht ontslagen is. Nee, Job, nee dat zeg Job ik niet. om hun moverende reden. Nou, het is erg dat wij de reden niet nee, vinden. Ik kan ja, ja, de de, de kan reden kan is resultaat, denk ik. Nee, Natuurlijk, als, want... ja, tu als, als hij de finale had, wordt hij niet ontslagen. Ja, maar wacht even. Jij zegt resultaat. Hij moet het resultaat in 2012 halen. Hè? Ja, maar want dat was moet... de afspraak. En hebben ze wel afspraken gemaakt dat ze nu gaan evalueren... en dat resultaat nu zo zou moeten zijn? Ja, maar dit is... Want dan is het logisch. Dit is hetzelfde als Louis Vergaal vorig jaar. Vorig jaar op een gegeven moment is het, staat Bayern München vierde. De finale van de Champions League is volgend jaar in München. niet zegt, ja, maar wat er ook gebeurt... wij moeten wel de Champions League in. En wij denken niet dat Louis Vergaal de laatste drie van de competitie nog wint. Dus zetten wij Andries Jonker er neer. En denken wij allemaal... Huh? Andries Jonker gaat dat doen. En nu denkt de volleybalbond denkt waarschijnlijk... wij denken niet dat het hele moeilijke traject wat er nog aankomt... nog een Olympisch toernooi, kwalificatie, nog eentje misschien... dat hij dat nog gaat winnen. Dus misschien een ander wel. Ja, maar dan moet je in de afspraken... kijk, ze hebben hem ook contractverlenging gegeven. Ja. Dus dan moet je dat in de afspraken meenemen. Duidelijk zeggen, vergeet niet dat de volleybalbond er is wat gebeurt, hoor. Peter Blanchet is even ontslagen, ja. terwijl hij net een contract had. Uh, Marcel Sturkenboom is eruit uh, uitgewerkt. En nu hij, in zo'n korte tijd... Ik, uh, ik zet mijn hele grote vraagtekens bij de volleybalbond. Er werd gezegd, wij denken inderdaad, wat jij zegt... De kans is, wij denken dat de kans groter is. Dat is voor mij veel te subjectief. En dan staat er ook, uh, de volleybalbond en Selinger hebben samen het besluit genomen, ja, in goed overleg. Maar, maar als ik is, jullie ja, hoor over het karakter ja. van Selinger, kan ik me bijna nee, maar, niet voorstellen nee, dat hij, is hij is heeft zich van. neemt stop Nee, er ja. maar hij heeft het ontkend al. Ja. Dat heeft, ik heb het overal gelezen en ook gewoon gehoord. Hij gaat niet en, vrijwillig. Nou, en daardoor ga ik steeds meer aan de uh, volleybalbond twijfelen. Waarom wordt dat gezegd? De volleybalbond... Je kan toch gewoon zeggen... Hij is, het, is de volleybalbond zucht al jaren onder de erfenis van deze meneer. En deze He? meneer is Joop Alba, luisteren. luisteraar. Want die meneer is een keer Olympisch kampioen geworden. Daarnaast alleen maar minder voor Maar je kan wel eerlijk zijn. Ja, maar het is... Ja. ja, ik denk, ik denk toch dat, dat we... Ja, dan vind ik het ook moeilijk. Je weet hoe ingewikkeld een proces loopt als je stopt met een coach. Dat doe je meestal niet overnight. Het is een goed overleg vind ik in communicatie vind ik niet handig. Nee. Want in goed overleg met elkaar stoppen... voor mensen die ambitieus zijn... en gewoon eigenlijk alleen maar geïnteresseerd zijn in goud... dat gaat niet in goed overleg. Nee. Dat weet ook iedereen. Dus geef dat signaal dan ook gewoon niet af. Dat je het in overleg hebt gedaan... Zo van nou, we komen er niet uit. Wij denken dat deze missie op een doodlopende weg is. De resultaten van het EK waren naar verwachting. Maar toch ontbreekt er iets in dit team... en zien we pers uh, perspectief op een andere wijze. Kunnen we dat met elkaar nog doen? Conclusie is nee, en dus gaan we uit elkaar. Ja, en wat die redenen daaronder zijn, die staan niet in het persbericht. Dat zijn voor mij dus allemaal gissingen. En dat doe ik niet. Nee, dat is dan ben ik loyaal aan mijn sport, want dat doet mij pijn. Ja, ik, ik denk vooral naast zo'n EK... dat je gewoon meetbare resultaten in je contract kan zetten. En dan is alles duidelijk. Want nu komen die subjectieve uh, gevoelens... Ik, ik sprak net al over die drie ontslagen in een hele korte tijd. En ik begin te denken aan... Uh, Wanprestatie van de volleybalbond zelf. Wat gaat er nu gebeuren? Goedkoop gaat het nu even overnemen. Uh, de technisch directeur die de coaching gaat overnemen. Nou, dan ben je niet goed bij je hoofd. Het is de beste oplossing, misschien... die zij zien. En ik, ik, ik denk dat Bert voor ja, een is... hele korte periode dat volgende ja, Maar principieel ze... kan dat niet. Nee, principieel is, is onzin. Want dat betekent dat je elke uh, verandering bijna tegen gaat staan. Het gaat over een periode van één maand. Dan kun je zeggen, van we gaan nog kijken of om ons heen welke coaches ja. beschikbaar zijn. Dat zijn er nooit veel, want je zoekt het hoogste. Dus de markt is hartstikke smal. Dan doet Bert dat stuk. Bert is een fantastische veldtrainer. Heeft een hele goede coach. Europees en als hij, als hij, als hij gewoon, nu afgaat, moet dat, hij dan als technisch directeur ontslagen worden? Nee, want hij wordt dan tijdelijk, wordt hij dan, als hij dat doet... Hè, want hij zou zich met de staf bemoeien, heeft hij ja. gezegd. Als hij dat zou doen, dan gaat hij dat resultaat halen. Die vrouwen gaan dan naar het laatste kwalificatieternooi eventueel. Of tweede, het eerste officiële kwalificatietoernooi. Daar komt nogal wat. Daar komt namelijk de hele Europese top terug. Daar wordt een prestatie gevraagd van dit team... die heel wat beter moet zijn dan ze de afgelopen week ja, gespeeld hebben. Ja, eerst te worden. Dus, uh... En dan komen, daar speelt Rusland, wereldkampioen. Dan komt of Italië, Servië, Duitsland komen. Twee van de drie komen zeker terug. En dan zijn er nog een paar landen die voor ons geëindigd zijn. Dus daar heb je nog wel wat te doen. Dus ja, de, de bond... Misschien is het dat ze in paniek zijn geraakt over alles... Ik weet dat niet, dus ik durf daar ja. verder ook geen inhoudelijk te Nee, maar uh, ik zie wel echt... Dat vind ik dan wel opvallend, dat je wel echt aan je hart gaat. Dat je het wel echt heel erg vindt. Nou ja, ik, heb gewoon, ik ben een aantal jaren geleden nog technisch directeur geweest. En toen had ik dat maar één dag in de week. En toen zei ik van, dat moet ik niet doen, want die klus is veel te groot. Uh, er zijn een aantal beslissingen genomen die ik echt denk die slecht zijn geweest voor volleybal... Uh, onder andere terugtrekken uit de World League bij de mannenlijn. Uh, de vrouwen die de Grand Prix uh, niet halen en niet meedoen, omdat de prioriteiten ergens anders liggen. Gevolg: ook daling op de World Ranking. Ja, dan gebeuren er een aantal dingen. Denk, dit, dit, dit is niet goed. Ik weet niet wat de souffleurs of de beleidsmakers hiervan. Uh, waarom ze dit gedaan hebben. Als een aantal spelers. Horstink is een man die misschien niet veel prijzen in zijn kast heeft. maar waar mensen wel voor naar het stadion komen. Wil niet spelen voor het nationaal team. Floortje Meinders is een speelster. Misschien met een gebruiksaanwijzing. Die wil niet spelen voor het nationaal team. Blanchet en Zwerver waren jongens met een grote gebruiksaanwijzing. Mm -hmm. En heel veel kleine lettertjes. Maar ze waren ook met kleine lettertjes en hoofdletters... ook heel lastig voor de tegenstander. En dat is het doel en de missie van een nationaal team. Ja, maar oké, okay, je praat nu ook over, uh, over, over van, wat ik al zeg, van de bond. He, want de bond moet dat regisseren. Jij bent da daardoor uitgestapt. Ik wou je nog het vragen, want ik dacht... misschien zijn ze gewoon wel niet goed genoeg. Maar vorige week hadden Pieter Murphy hier... en die ze bij de eerste zeven van de wereld. Wat denk jij ervan? Eerst acht. Eerst acht. Of? Maar dan moet ik wel de deur open hebben voor iedereen. En ik kan de beweegredenen niet helemaal voorstellen... waarom sommige mensen niet willen. Ik, ik heb er met Avital vroeger wel over gesproken. Ik begrijp heel goed dat hij zegt... ik vind dat mensen bepaalde gedragscode moeten ondertekenen... als je bij een team komt, dat is ook volstrekt juist... Maar je zit aan de andere kant en dus je zegt van, Ja, wacht even, er zijn niet zoveel beschikbaar. Nee. Dus soms moet ik dat dan misschien toch wat meer slikken... om te zorgen dat ik de beste bij elkaar heb. En dan, als ze erbij zijn, proberen hun gedrag zo te veranderen... dat het past binnen het team. Dat is niet makkelijk. Daar zijn ook pogingen toe gedaan, dat weet ik. Er zijn veel gesprekken geweest mm -hmm. met, uh, met spelers ja. en speelsters. Ja, en dan is misschien iets van... omdat je niet meer op dat wereldpodium speelt... komen we even terug bij het Nederlands voetbalteam... daar wil iedereen graag spelen. Ja. En dus is het maar... verschil tussen wat ze bij het clubvolleybal soms hebben... en het nationaal team van Nederland, wat op een lager niveau speelt... is niet van de toegevoegde waarde. En dan zegt de moderne jongen: dan ga ik wel wat anders doen. Hm. Ik hou daar niet van. Ja, dus maar uiteindelijk het is... Is, het, is het daar misgegaan. Denk ik wel. Maar ook die... Dan die, die, uh... kom je toch weer terug even op dat karakter. Dan. Hm. Kijk, Van Marwijk had... toen Van Persie nog een heel jong jongetje was... ging dat ook niet goed bij nee. Feyenoord. Hè? Arsenal is zijn redding geweest. En, en, en nu is als Van Marwijk nou iemand lief heeft in de selectie... dan is het denk ik Van Persie. Ja. Want zelfs nu Huntelaar doelpunt na doelpunt maakt... vindt hij nog steeds dat als iedereen fit is... Van Persie in de spits moet staan. Terwijl iedereen zegt na het WK... ja, maar doe dat nou niet, want mm -hmm. dat is allemaal niet gelukt. Mm -hmm. Hij gaat straks dat gewoon weer doen. Waarschijnlijk. Omdat hij vindt dat zijn manier van voetballen... dat Van Persie daar heel goed in past als spits. Mm -hmm. En er is toch, dus, met die karakters zijn ze toch naar elkaar toegegroeid... En hier hoor ik dan dat is gewoon niet in een team dat je dan gedragscode. Nee, inderdaad, met zo weinig speelsters moet je zorgen dat je ze allemaal in de kar hebt. En dat ze allemaal meedoen. Ja, maar dan ja. heeft het dus in dit geval ook met Zelinger te maken. Die dat ja, dat dan, dan misschien of verkeerde gedragsregels ja. heeft vastgesteld. of uh, hè? Ja. Het heeft dus en met het niveau te maken. Hè? Ja. Dat het niveau ja. naar beneden is gegaan. En met de coach. Ja, maar en dan vergeet is dit niet, misschien een, een, een soort noodgreep. Misschien wel, maar vergeet niet. Dit team heeft een aantal jaren geleden de Grand Prix gewonnen. Wat een wereldprestatie. En twee jaar geleden ja. waren we tweede ja. op het EK ja. in, in Polen. Dus het is een team wat gewoon ook prestaties heeft geleverd. En ja. dat zit, als je prestaties levert in posting, ben je... daar ver vandaan en gaat in de kwartfinale eruit... dan is teleurstelling natuurlijk wel datgene wat je overkomt. Ja, ja. Het gekke is dat de meiden door het vuur gaan voor avitalstellingen. Ja. Ja. Dat is ook niet onbelangrijk natuurlijk. Ja, nee. ja, dat is ook zo, ja. Nou, volgens mij zijn we tot de conclusie gekomen dat dat juist het nou, allerbelangrijkste is. Dus ja, dan zou je zeggen, ja, nou, dat denk nu ik moeten ook. ze dat met Bert Goedkoop gaan doen. Ik noemde net al een paar uh, dingen, maar ik hoorde Bert Goedkoop op de radio gisteren. En die zei ook dat er verschillende partijen belangen bij hadden. En ook de inspraak bij hadden. En dat vind ik idioot. Eén besliste maar, dat is het bestuur. In dit geval de technisch directeur, denk ik eigenlijk. He, want dat is de belangrijkste man op technisch gebied. En verschillende partijen. Toen dacht ik meteen aan Dela, de sponsor. Ik dacht, uh, nou ja, er zijn meerdere partijen hey, bevormde, natuurlijk. De, de, gewoon een grote financiers voor ons. Volleybal zijn natuurlijk, is Dela en dat is het NOC, NSF. Ja, NOC, NSF, zijn, ja. En, en natuurlijk onze eigen achterman. Dat zijn onze eigen fans. Ja, <laughs> We ja. De maar heeft, heeft Maurits Hendricks dan daar, hier ook de hand in? Geen idee. Nee, geen idee. Maar hij sprak er wel van, van die partij. En toen dacht ik, of je een sponsor hebt of niet... die mag zich niet bemoeien met het technische beleid natuurlijk. Maar maar dat, dat weten wij termijn. niet. Dat weten wij niet of hij dat gedaan heeft. Wat? Dat weten wij toch niet? Ja, nou, hij praat over partijen. Oh. Nou, er zijn er nooit veel. Dus de kans ja. is aanwezig dat die daar ook een stem in hebben gehad. Maar uh, op even, we moeten even kijken naar, nou, laten we zeggen, hele korte termijn. Want er moet dus snel iets veranderen. Uh, heb jij daar wel vertrouwen in, Joop? Nou, wat... Kijk, die, dat die meiden kunnen volleyballen, dat staat voor mij als een paal boven water. Dat is, dat is het probleem. Dat ze de volgende pre-kwalificatie mm -hmm. gaan halen, dat lijkt mij ook uh, evident. En dan heb je wat tijd om een, een, betere, een iets langere oplossing naar de, naar de spelers eventueel te organiseren. Ja. Maar, maar de volgende pre-kwalificatie is in Kroatië, ja. met Kroatië. Ja. Dus, en je mag alleen maar eerste worden, je dacht moet eerst ik. Worden. Ja. Dus dat is toch ook nog lastig, hoor. Wel te doen, Wel maar te toch doen. lastig. Ja, maar we gewoon, je, je moet op een gegeven moment... Je, de positie op de wereldranglijst krijg je niet voor niks. Dat heeft ook een bepaalde verplichting. En dan ga ik daar niet meer over doen. Nou, ze staan veertigste op de wereldranglijst... en wij staan dertiende en daar moeten we moeilijk over doen. Je staat niet toevallig op die plek. Dat is je zelfvertrouwen en daar ga je vanuit. En dus halen we dat. Oké, okay. volgende onderwerp. En dat is, uh, oh ja, problemen, problemen. Ook uh, in de schaatswereld weer... Want volgens mij was het nog net september of het was begin oktober, maar toen uh, ging het weer verkeerd. Uh, want de bom is gebarsten bij uh, de achtervolgingsploeg, laten we zeggen Team Holland. Uh, Gerard Kemkers, Jan van Veen en Jack Ory zijn uit Team Holland gestapt. En ze vinden dat, uh, dat het achtervolgingsprobleem, hè, het gaat dus om de achtervolgingsploegen, onprofessioneel wordt aangepakt. Het kost hen ook te veel tijd en uh, energie, dat hebben ze gezegd. Um, en nou zit hier Joop Albeda. En volgens mij gaat Joop Albeda het probleem oplossen. Kijk, <laughs> nee, dat dacht ik niet. Nee? nee? Toch niet. Joop Albeda is wel gevraagd om zich een beetje tegenaan te bemoeien. Uh, vrijdag een week geleden is Arie Kops bij me geweest om te spreken van... Van de KNSB, technisch directeur. Uh, wat mijn visie op dat geheel was nadat... Een drie er een driemanschap was geweest. Erwin Wendemars, Jos de Koning en, uh, Theo, de Theo, Roy. Roy, ja. en Theo de Roy. En Theo de is weggegaan. Uh, omdat hij met zijn fietsen uh, een drukkere baan had. En wat mijn visie op dat probleem was. En of ik eventueel een bijdrage zou willen leveren. Mm -hmm. Dus ik heb mijn visie uh, overgedragen aan de KNSB. Aan Arie Koops. En daar heb ik het antwoord op gekregen dat ze het niet zo gingen uitvoeren zoals ik dacht dat het de beste weg was. Nou, dan heb ik dus gewoon daar geen werk te doen. En wat, wat dacht je op Alberta dat het beste was? Hoe, hoe kom je hieruit, uit dit grote probleem? Nou, ik vind, ik wil... Uh, daar in Arie ook niet voor de voeten lopen. Wat ik zeg van mijn uitgangspunt is goud. Twee keer goud. En dan heb ik altijd een soort metafoor. Twee dagen na Sochi gaan we met z'n allen naar de koningin... en we geven de koningin een hand en ze hebben... De, we hebben vergeleken bij de vorige Olympische Spelen twee keer goud bij koningin. En dan vraagt ze van hoe, ze, hoe hebt u dat in godsnaam gedaan met elkaar? Nou, dan beschrijft iemand beschrijft dan aan haar hoe we dat gedaan hebben. En als dat het uitgangspunt is, dan, is het eigenlijk, dan zet je de geschiedenis op nul... en dan zeg je wat zijn de beste mensen die een bijdrage kunnen leveren... om twee groepjes van vier rijders, mannen en vrouwen, goud te laten halen. Ja. Geen excuus na afloop. En mm -hmm. dat moet de insteek zijn van de discussie daarmee heb je natuurlijk wel gewoon de geschiedenis even... zit ik even neutraal neer. En dan kan na afloop blijken dat dezelfde mensen het nog gaan doen. Maar dan doe ik even fundamenteel de hele discussie een keer over... van hoe komen we daar. Betrek je daar de, de rijders bij die het gevoel hadden dat ze niet betrokken zijn. Dan betrek je de coaches bij die het gevoel hadden dat ze niet serieus worden genomen. Dan betrek je de sponsoren van de sporten allemaal bij. En dan kijk je van kunnen we een scenario bedenken... waar vanaf dat moment iedereen zegt van zo hebben we het gedaan. Maar ik dacht dat dat allemaal al gebeurd was en dat dit de uitkomst was. Nee, dat is gewoon... zo. Ik heb gewoon gezegd, zo, Arisof, heb ik het mm -hmm. volleybalteam en andere teams... en de Olympische ploegen altijd aan uh, en het Cervelo-testteam aangevlogen. En dat is dus mijn manier van werken. Ja, hoef, nee, sorry, ik bedoel... Uh, daar dat hoeft dat... niemand het mee eens te zijn. Dat nee. is mijn manier van werken. En als je mij dan iets wilt laten doen, dan moet ik mijn manier van werken hebben. Ja. En dan zou je dus eigenlijk gewoon bij nul moeten kunnen beginnen... met als uitkomst dat het misschien wel hetzelfde is... maar je begint bij nul. Ik wil, ik wil een schone tafel hebben als ik, als ik grote problemen heb. Zeker met de ambitie van goud. Want uiteindelijk, twee dagen na Sochi, gaan we dat evalueren. En als er dan dingen fout gaan gaan... dan weet iedereen elkaar vernietigend ja. te bereiken... waar het overal fout is gegaan. Dus ja. ik wil de excuus van de afloop gewoon niet hebben. En dat is mijn hele manier van denken. Ja. Dat het niet altijd uitkomt... Dat is ook helder, maar dat is mijn manier van denken. Ik begin bij goud, wil de beste mensen erbij hebben. Ik wil atleten inspraak geven, zonder dat ze het gevoel hebben dat ze bij mij ook de beslissingen erover, ergens overnemen. Want Erben of uh, Sven weet helemaal niet hoe goed hij in Sochi is. Nee, dat weet niemand. Dus ze hebben wel een stem, maar ze hebben geen doorslaggevende stem. Maar het is wel een stem die je per se moet horen. En dan zeg ik altijd maar atleet centraal, coach gestuurd, prestatiegericht. Nou, dat zijn twee assen, daar werk ik langs. En dat is het enige wat ik kan. En toen zei Arie hartelijk bedankt, meneer Nee, nee meneer Albeda. Nee, het nee, nee, nee, nee. is gewoon volstrekt de harmonie, harmonie gegaan. Uh -huh. Dat is wel goed overleg geweest. Ik zei: zo kijk ik daarna. Misschien keurde wat mee. Of misschien er niet in het beleid van een bond. Ja. En dat is niet aan mij om dat te beoordelen. Hij is er gewoon twee minuten voor tien stapt hij naar binnen. Op twaalf uur is hij weggegaan. Uh, en we hebben gewoon een goed gesprek over topsport gehad. En ik heb mijn visie erop gegeven. Voor mij Ma was dat vraag. Maar is, is er nog een mogelijkheid dat. Uh, dat je een, een, een, een belangrijke rol krijgt geen... in... is die mogelijkheid er nog? Nee, maar is gewoon, er is helemaal geen sprake van. En als je die vragen dan? Ja, maar dat, zijn toch, dat is toch een hypothese? Ja, dat is een hypothese. Ja. <lacht> nou, daar, ga ik, daar heb ik niks mee. Misschien kom komt er straks ja. achter dat, dat jouw manier wel goed is. Nou, dan kunnen hey, daar ze, dan we dan kunnen ze gedacht, dan, dan, we dan hebben we, we, we nooit... advies, en kunnen ze het zo, zo implementeren. Maar iedereen kan dat, volgens mij. Ja, maar dat was... Ik dacht, nou, dat bedoelde ja. ik net, dat uh, er was natuurlijk al. Er is al heel lang over nagedacht. Er is al heel veel over gezegd. En uiteindelijk kwam eruit dat er drie mensen werden aangesteld. Ja. En de drie coaches. En dat was volgens mij dan zeg maar, het nulpunt waar jij het over ja. hebt. Maar blijkbaar is daar weer iets misgegaan. Dus uh, uh, wat geeft nu nog de garantie dat je mensen bij elkaar kunt krij krijgen? En ja. kunt houden, vooral? Ik, ik schat in dat dat probleem. Ik werd wel getroffen door de opmerking van, van Rentje. Ik denk dat hij het een beetje simpel maakt. Maar van, maak het nou niet ingewikkelder dan het is. Het zijn een aantal rondjes rijden. Je hoeft niet te wisselen van baan. Je gaat ja. gewoon van A naar B. Uh, dat zijn, schaatsen kunnen we allemaal. We trainen altijd achter elkaar. We moeten de goede, goede procedure met elkaar afstemmen. We moeten de goede, zodat de goede mensen gewoon aan de kant staan om dat proces te begeleiden. En je moet dat monitoren. That's maar is het niet zo simpel dan? Het lijken mij de makkelijkste gouden medailles in de historie van de Nederlandse sport. Eerlijk gezegd. Ze zitten, het lijkt alsof ze er, dat je daar heel erg gelijk in hebt. Nou. Maar dan zijn we wel allemaal buitenstaanders. Ton, nee. wordt het niet veel te ingewikkeld gemaakt? Nou ja, uh, Joost spreekt me aan met Rintje. Die zegt gewoon heel makkelijk, Ja, we hebben sterke schaatsen, we moeten het doen. Zet hem erachter. Hij is ook een, een, van bijna onbesproken gedrag in de schaatswereld, denk ik. Hoewel, met Sanex natuurlijk, maar ook een kenner. Zet hem er gewoon achter en laat het hem doen. Maar het belangrijkste is, dat, want er werd net even gezegd... coaches uh, voelen dat ze niet serieus worden genomen. Natuurlijk worden ze niet serieus genomen, want zij namen de achtervolging. Niet serieus. Dus men probeerde gewoon een uh, andere weg in te slaan. Dus het belangrijkste is dat die coaches... Rijders hoef je niet bang voor te zijn, die willen toch wel rijden. Maar dat die coaches zich committeren met ja. het plan van uh, Rintje Rinsma of wie dan ook. Ja. Nou, ja, Het interessante is natuurlijk dat het schaatsen veel meer dan in andere landen... in Nederland natuurlijk een individuele sport is geworden met ploegen. Ja, je hebt één commerciële ploeg, de andere de commerciële ploeg, in andere landen heb je dat helemaal niet, want daar is helemaal geen geld voor het schaatsen. Nee. Of er is alleen een nationale ploeg. Hier heb je natuurlijk allemaal verschillende ploegen met allemaal verschillende belangen. En dan moeten ze in die ploeg achtervolgen, moeten ze dus opeens één worden. En dat is natuurlijk net een beetje als met wielrennen in, uh, bij het WK, waar opeens allerlei mensen uit verschillende ploegen moeten dan opeens één WK-ploeg zijn en voor elkaar gaan rijden. En dat, je op het dat is toch natuurlijk een beetje liggen allerlei belangen. En ik kan me best voorstellen dat dat uh, problematisch is, maar ik denk wel, als je de potentie ziet van die Nederlandse schaatsers... Dan moet je natuurlijk in ieder geval uh, goud en zilver halen. Maar eigenlijk gewoon twee keer goud. Ja, maar, maar, maar en niet is zo afgaan als, als, als de laatste keren. Is het niet iets wat... We, uh, kunnen schaatsers gewoon niet het heft in handen nemen? Het gaat N toch om... wie om wie ja, de, de best, dat, dat gaat dus niet. Ja, je hebt ja, je hebt het hoe, is iets waarbij je uh, echt... Uh, als je acht groeien, hebt, zal er toch er zal iemand moeten zijn die zegt, uh, die vier gaan het doen. Nou, je, hebt de, je hebt ook natuurlijk altijd het probleem dat eigenlijk relatief dicht vlak voor de Olympische in de definitieve selectieplaats ja. kan vinden. Mm -hmm. dat, daar kun je wel wat mee dat kun je wel, dat kun je wel wat beïnvloeden. Dat gaat de schaatsbond uh, ook wel vragen bij de ISU. Uh, maar zoals de vorige keer was de heilige overtuiging van ons allemaal... Erben en Karel Verheijen en Sven, dat wordt ons trio. Ja. Twee blijken zich niet te kwalificeren. Ja. Misschien kun je daar iets aan doen, aan die systematiek, dat je het gewoon niet daarop dat risico niet loopt. Want je moet ook een wat soort risicomanagement doen. Van nou, we moeten wel zorgen dat de mensen met wie we gaan trainen. daar kunnen komen om het beste kunstje te gaan doen. op het moment dat het vereist is. Dus je moet een aantal dingen met elkaar gaan afspreken. En er zit wat iets in de regelgeving, er zit natuurlijk iets in de vorm van, van sporters. Maar sporters hebben misschien ook wel een bewustzijn nu van nou. Wij zijn een van de grotere sporten in Nederland. Wij hebben ook een verantwoordelijkheid, net zoals de coaches... om gewoon nu naast de individuele sport ook het teamgedeelte gewoon netjes te doen. Ja, maar en... moet je niet heel erg oppassen dat schaatsers zelf op een gegeven moment denken... boah, nou, dat gezeur met die, met die ploeg, daar heb nee, ik helemaal geen zin ik, mee. Dat denk ik niet. Nee, ik dat denk ik. dat het aan de coaches ligt. Die, en we moeten altijd twee keer goud hebben. Want als wij, als in Nederland het breedst geschaatst wordt, zal ik mm -hmm. maar zeggen en het grootste platform voor is... dan komt dat in een ploegachtervolging natuurlijk altijd uit. Ja. He, dus, ja. die, dus die moet je altijd winnen. Maar ik dacht even aan Willem Vissers. En daar zit steeds het probleem. Niet bij die schaatsers, maar bij die coaches... die verschillende belangen hebben. Ja. Nou, Daarom zei ik ook, hebben een gesprek... en laten ze zich, zich committeren. Ja. He, gewoon heel daar en zelfs op papier zetten. En dan ben je misschien van alles af. Nou ja, je hebt natuurlijk ook vorige keer als Fan natuurlijk. Ja, uh, natuurlijk die, die, de gedoe met die wissel gehad. En die was ja. misschien ook wel. Hè, die ging er ook in die achtervolging toch meedoen. Ja. Ja, die was toch natuurlijk ook teleurgesteld. En ja. als het dan uh, natuurlijk niet helemaal lekker loopt in die ploeg, wordt die ergernis alleen maar groter. Dus er komen natuurlijk ook allemaal onverwachte factoren nog bij kijken. Want wie had gedacht dat hij verkeerd zou wisselen. Ja. Die gauw hem was al voor hem. En dan moet die, die, die zwaar teleurgestelde jongen voor wie de spelen eigenlijk verpest zijn. Je moet dan nog een keer die ploegachtervolging. Dat moet je, dat moet je goed coachen. Dan kun je niet zomaar zeggen van ja, dat, dat, dat loopt allemaal wel los. Want dat is niet zo. Nee, nee, maar Job, we... Het is voorlopig toch ook ontzettend slecht voor die schaatssport. Dat er weer ja. zo over gesproken ja. wordt. Ja, dat is ook, En ik denk dat iedereen, van sponsoren van, van de commerciële ploegen, tot de, van, tot de rijders, en dat iedereen ook wel vindt van dit, dit kan toch gewoon niet. Maar het is, het is ook het is een nieuw fenomeen, wat Willem beschrijft hey, Voor het eerst komen een aantal jaar hebben we dan zo'n die ploegachtervolging erbij. Dat wordt in eerste instantie gezien als een bijdingetje. Bij het ja. is niet zo belangrijk. Een aantal andere landen nemen het hartstikke serieus. Ook omdat ze gewoon geen, uh, altijd centraal kunnen trainen bij elkaar. En wij komen nu tot ontdek dat we gewoon iets laten liggen. Nou, dat, is, dat, dat voelen we dat dat eigenlijk niet acceptabel is... en dat we daar eigenlijk wel wat aan willen doen. Ja, ja en, en met name omdat het straks interessant is... kijk, we, we zien nu al heel vaak dat we wel heel goede schaties hebben... maar dat we toch op de 1000 meter en op de 1500 meter komen we tekort ten opzichte van die ene hele goede uit Amerika... of die ene hele goede uit Korea. En dit is juist, de som dat delen, die is juist interessant. Ja. Oh. Daar moeten wij juist, in de breedte zijn we natuurlijk wel de sterkste. Dus straks zijn dat misschien wel de medailles die we nog alleen maar kunnen ja. winnen. Maar als, als, zijn, we, als we twintig jaar in de evaluatie van de sport verder zijn. Nou ja, die ik, ik vergelijk het wel een klein beetje met... Uh, Roeien heeft hetzelfde. Het meest interessant bij Roeien is het meest individuele... dat is de skiff en de acht. En schaatsen heeft die mogelijkheid nu ook om het individueel te doen... En om het als team te doen. En als, je, als ik één signatuur van Nederland zou willen uh, geven die het beste vermarkten is, dan zijn het Nederlanders die individueel heel eigenzinnig zijn, maar ongelooflijk goed in een collectief kunnen werken. En dat moeten we verkopen. Mag ik jullie hartelijk danken voor deze zaterdagmiddag praten over sport. Joop Albera, Willem Vissers en Ton Boot. Uh, ton, in ieder geval graag tot volgende week. Alsjeblieft. <laughs> uh, dit was het, Langste Lijn. Maar we zijn er uh, nou, eigenlijk over een uurtje alweer. Hè, om zeven uh, uur. En dan, uh, ik zie onze presentator van zeven uh, uur al staan. Ronald Boot zit hier dan op deze plaats. <laughs> graag tot straks. Dag. Kinderen uit een achterstandswijk die klassieke muziek spelen. Zwoegen op een contrabas, trombone of een fagot. Hoe krijg je dat voor elkaar en waarom? Marco de Sosa vindt dat alle kinderen een kans moeten krijgen om muziek te maken. Dat was zijn jeugdroom, die hij nu aan kansarme kinderen doorgeeft. Morgenochtend van 7 tot 8 spreek ik Marco de Sosa in. dit is De Zondag. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Ik ben Paula Udondek, ambassadeur van de Hersenstichting. Vanavond in Debat op 2. Ook komend jaar gaan onze zorgpremies weer omhoog. Veel mensen kunnen het nu al niet meer opbrengen. De roep om ongezonde mensen meer te laten betalen wordt steeds groter. Wie krijgt de rekening van de hoge zorgkosten? Vanavond in Debat op 2. Rond half 9 bij de KRO en NCRV op Nederland 2. Dit is Radio 1.